Nou, dat waren de Beach Boys met Tables. We hebben te gast in de Music Corner hier in uh, Jan van Bazaoudenhuis. In de Music Corner hebben we Piet Verheijen te gast. Uh, de nieuwe, toch de nieuwe... Uh, Lijsttrekker van D66. D66 voor de, gemeente. de gemeenteraad, ja. Ik zit er niet in de gemeenteraad. Maar dat gaat wel komen. Dat is wel de bedoeling, ja. ja, ja. Inderdaad. Nou, vast en zeker. We gaan erin komen. Hoe ja. dan? <laughs> ja. beetje een, misschien een beetje een rare vraag, maar wat is het verschil tussen d 66 landelijk en uh, regionaal? Um, nou, regionaal. Uh, ja, wij, zijn, wij zijn lokale partijen. Regionale partijen, we zijn, ja. re, partij, maar we zijn ja, tenminste, hier in Goorlijk. Uh, het, uh, het verschil is dat wij ons. Uh, ...weliswaar met de idealen van D66 bezighouden... ...maar dan geprojecteerd op onze lokale gemeenschap. Mm -hmm. zeg maar, dus wat hier in Goorden gebeurt. Maar... En niet zozeer landelijk. Vanuit het landen krijgen we natuurlijk wel ideeën... Ja. ...en uh, gedachten aangereikt. En, uh, we hebben een aantal principes. En die, uh, maar goed, dat zit gewoon in de partij. Dat is, vinden wij ook. Dat, uh, ja, dat, dat we daar hier... Door deze bril die we aangereikt hebben gekregen naar onze leefgemeenschap moeten kijken. Maar was zo'n zo partij ook aangestuurd door Den Haag? Nee, nee helemaal niet. Dus je, ja, hebt helemaal, wel. dus je hebt het eigenlijk helemaal alleen voor het zeggen als D66 in Goorne bijvoorbeeld. Um. Stel dat D66 zegt we willen in Goorne dat en dat gaan doen en jullie zeggen nee dat gaan we niet doen. Dan is jullie eindoordeel ja, bepalend. Uh, dan weet ik niet of het ons eindoordeel dan bepalend is, maar uh, landelijk houdt zich niet echt bezig met, uh, met, met, met een gemeente. Nee. Dat zou je eerder van, uh, van de, de provincie uh, kunnen, kunnen verwachten, van provinciale staten, mm -hmm. maar uh, landelijk zeer zeker niet. En, uh, ja, wij, wij, wij, wat, wat wij zelf kunnen bepalen, uh, wij zijn een de de de democratische partij, de DEA, die staat over Democraten, yeah. mm -hmm. uh, dat bepaalden onze leden. Dat bepaal ik niet. Paulus onze leden. Ja. Maar ik neem aan dat jullie wel je, ja, de standpunten van deze 60 uit moeten dragen. Dat je niet helemaal een andere mening ja. opeens. In dat opzicht is het wel landelijk hetzelfde als hier in Golem. Ja, nee, stel voor dat, uh, ja. dat, dat, dat wij hier tegen duurzaamheid zouden zijn ja. bijvoorbeeld. Ja, dat slaat nergens op. nee, nee. nee, nee, nee. Maar dat vinden wij ook. En uh, de emotie die wij, uh, die wij vinden bij uh, de de richtlijnen die wij hebben gekregen, dat is ook onze emotie. Vandaar zijn wij ook lid geworden van D66, omdat we vanuit onze eigen levensovertuiging daar heel erg goed in passen. Wat mij erg boeit de laatste tijd, D66 heeft een bepaald standpunt, voltooid levenszijnlijk. Hoe staat u daar persoonlijk in voor? Ja, als liberaal sta ik daar heel erg positief tegenover. Ja. Uh, mensen moeten. Uh, wij zijn een partij van, uh, van, van, van zelfbeschikkingen. Daar, uh, daar, daar begint ook onze, onze, onze politieke agenda. Daar handelen wij ook naar. Mm -hmm. Dat uh, elk individu eigenlijk mag beschikken over zijn, uh, zijn geluk, zijn leven, zijn uh, toekomst. Mm -hmm. ja. En uh, als iemand uh, vindt dat zijn leven geleefd is. Ja. Dat doe je natuurlijk niet van, van de een op het andere moment. Maar als hij vindt dat zijn le uh, leven geleefd is. Uh, dan moet hij daar ook zelf over kunnen beschikken. Ja. ja, maar hoe bepaal je dat? lijkt mij heel moeilijk. Ja, zeker. Dat is heel erg moeilijk. Want je kunt bepaalde ja. momenten hebben dat je het even niet ziet zitten. En dan kan. Kun, na een van ja. tijd kan het veranderen natuurlijk. Ja, precies. Dat zijn dingen die, uh, die doe je dus, zoals ik al zeg. Niet, uh, niet, niet, je gaat niet over één nacht met zoiets. Dat is ze zo zeggen: van, Nou, ik heb het wel gehad, weet je wat, geef maar een <laughs> ja, pilletje. Ja. Ja. Nee, misschien nee, dat nee, het zo... over uh, honderd jaar zo is. Hè? Dat, uh, ja, dat ze dat in de toekomst uh, misschien gaan doen. Hè? Want daar zijn heel veel mensen bang voor. Hè? Die denken: ja, het, het, het, het, het, het wordt steeds makkelijker gemaakt. Straks over een jaar of twintig, uh, dertig, dan is het gewoon iemand die zegt: Nou, ik heb gewoon geen zin meer. En die kan dan een pilletje halen. Dat, dat denken veel mensen. Hè? Die denken: van Het gaat misschien straks veel te makkelijk worden. Um, ja, nou, die aanwijzing heb ik op dit moment nog steeds niet. Ik bedoel, D66, uh, plan van Dijkstra, is ook zo dat het pas uh, is, uh, um, uh, geldt vanaf, vanaf 75. Ja, ja, ja. Um, waarbij ik dan zelfs iets heb zeggen van ja, je moet ergens een grens tellen. Dat weet ik ook wel, maar mm -hmm. um, voor mensen die uh, waarvoor het leven ondraaglijk is geworden... Oh. die niet vanzelf doodgaan en die heel erg graag dood willen... zou het misschien ook wel eerder mogen... Maar goed, dat zijn toch dingen die moet, je, die moet je heel erg goed afpassen. Die moet je ja. laten onderzoeken. Uh, daar, komen, daar komen psychiaters bij kijken. Daar komen ja. ja. uh, artsen bij kijken. Voordat het allemaal wel mogelijk is en goed is. Ja, misschien is dat wel een goede methode. Ja, methode is niet het goede woord. Maar nu gebeurt het heel erg stiekem. Ja, dat is ook weer niet het goede woord. Maar hebben mensen wel andere manieren gevonden, denk ik... Als het zover is om die keuze te maken, ja. en artsen worden er vaak op, op uh, ja, beoordeeld. Ik ga een dat ook geen... zitten, want ik zie jou niet. <laughs> dat is ook geen ideale situatie zoals het nu is. Nee, nee, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Er zijn mensen die zijn aan het leven zijn, ze zijn ze echt beu, ze zijn echt moe, uh, hebben totaal geen, geen voor zichzelf dan, hè? geen enkele reden om, uh, om verder te leven. En wat doen ze dan? Ja, Dan springen ze voor de trein of uh, zagen zichzelf op in de trapgat of noem maar op, de meest vreselijke dingen uh, zie, je, ja. zie je inderdaad voorbij komen. Dat gebeurt dagelijks. Hè? Ja. ja. En ik denk ook dat het mensen best wel een goed gevoel kan geven... dat er mensen zijn die zoveel om ze geven... dat ze met hun in gesprek willen gaan over hun wens. Ik bedoel, dat zou ja. misschien al genoeg kunnen zijn... om te denken van nou, misschien is het leven toch wel de moeite waard. Ja, precies, dat zou kunnen. Je kunt ook op andere gedachten uh, komen... Uh. Vind ik vind ook wel zo dat het eerst geprobeerd moet worden ik bedoel, ja. Het is niet zo zeg, van als iemand. Dat heb ik net al gezegd, van als iemand zegt zeg, van ja, ik vind het mooi geweest, doe mij maar een pilletje. Nee, niet zo. Nee. Nee. Nou, ja, ja. Dan gaan we het vanavond niet alleen over politiek hebben, we gaan ook natuurlijk een beetje kijken van ja, wat, wat, wat voor muziek zit er in jou? Mocht jullie en jij zeggen. Ja, ja. Uh, uit welke tijd kom je? Uh, ik ben geboren in 1954. Uh, ik heb twee oudere zussen. Mm -hmm. uh, de ene is elf jaar ouder en de andere ja, was acht jaar ouder, maar die is inmiddels overleden. Okay. Dus die, uh, die waren al aan, aan, aan het tieneren. zeg maar, op het moment dat ik uh, be, ja, besef kreeg van, uh, van muziek. Yeah. En uh, in die tijd heb ik natuurlijk heel erg de rock -roll, Heb roll uh, ja. heb ik, heb ik meegekregen. Maar in mijn eigen tijd, de jaren 60, toen ik dat puber was, uh, ja, vond ik. Vond, vond ik vond ik rocknummers, hard rocknummers. Die, uh, dat vond ik vond ik Hartstikke interessant. Ik dus, ja. dus dan niet de Beatles of, zo, of uh, ja, ook ook ja ja, ja ja. Je vroeg mij om om uh, um, um, um, um vijf uh, uh, uh, ja vijf, vijf plaatsen toe te sturen. Ja, een hele ik, leuke lijst geworden. Ik had er ik had, ja, ik had er wel vijf toe kunnen sturen, <laughs> waarvan <laughs> ik zei, zei allemaal die vind ik goed. Ja. Ja. Ja. Maar nu, wat nu klaar staat, is uh, van uh, van free. Ja. Um, waarom deze groep? Waarom All Right Now? Alright oh, right now. Oh, het gaat me niet zozeer om, uh, om, om, om de tekst of om de titel of om, uh, om de groep. Ik vind het gewoon hartstikke lekkere muziek. Nee. Uh, ik krijg een goed gevoel bij als ik het hoor. Nou, dan gaan we ja. even voelen wat jij voelt. Nou, oké.